Externe deskundigen gaan scholen helpen om kinderen de komende jaren buiten te spijkeren... in taal, rekenen, burgerschap en digitale vaardigheden. Nog dit schooljaar krijgen 150 scholen hulp van zo'n basisteam. Uiteindelijk moeten alle scholen geholpen gaan worden door een groep van deskundigen. Zo onderwijsminister onderwijsminister Wiersma ervoor zorgen dat het niveau van de kinderen omhoog gaat. Hulpdiensten hebben het lichaam gevonden van een opvarende van een binnenvaartschip... dat vorige maand omsloeg... Op het schip zaten twee opvarenden. De kapitein die kwam veilig aan wal, maar de man van 20 uit Urk werd niet meer gevonden. Begin deze maand besloot de hulpdiensten ook om niet meer actief naar hem te zoeken. Zijn lichaam werd uiteindelijk bij een reguliere controle gevonden in de Nieuwe Waterweg bij Rosenburg. Een kwart van de mbo-studenten die recht hebben op een aanvullende beurs, vraagt die niet aan. De beurs, die kan oplopen tot 370 euro per maand, is bedoeld voor studenten van wie de ouders een lager inkomen hebben... Ongeveer de helft van de mbo'ers in 2019 had recht op zo'n beurs. Maar een kwart vroeg dat geld vervolgens niet aan, zegt het Centraal Planbureau. Daardoor bestaat het risico dat studenten meer lenen dan nodig is of helemaal niet gaan studeren. De onderzoekers denken dat studenten niet weten dat de regeling bestaat of dat ze er geen recht op denken te hebben. Het weer: het is droog en overal gaat vanochtend de zon schijnen. Wel waait het flink. De temperatuur loopt op tot 22 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS journaal. Zin in Zandvoort? Zin in Zandvoort is zin in ZFM? Web nu de nacht. Next not FM Zandvoort I would miss someone so bad. Slips away. Yeah, slips yeah. away. I really only met about a week ago. Então, eu sou de ninguém. Eu sou de Separa solidão. Eu sou de ninguém, eu sou de todo mundo.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 De jij aan bent de een regen, ik de tom, jij bent aan een de kerst, ik de bonbon, de jij aan de ruts, ik de kokon. Ik ben het zakje, ster. jij de thee, de ik ben de kaas, ster. jij de soufflé. ik ben de keizer, ster. jij de sneeuw. Ik ben Tom Hermans, jij bent Karin, we staan samen stijl.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 we we nog meer van dit soort dingen, dan kunnen we een villa en een jacht. Nou, een villa een jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig. Waarom niet? het is duur. Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet? Nou, ik vind het toch wel belangrijk. Dit vind ik echt niet voor een tukker om nou over geld te beginnen. Ja, luister begin. Ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven. Nou ja, dit vinden we makkelijk! Wij zijn het varken nou en de tang. Taal. Betaalbare de romantiek, er bestaat er voor: gewoon vaasjes en een vries. Dat weer in mijn handvolgen. Jij bent nou. de schrikdraad ik de waarop ik pies.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 I'm ZFM, like everything was okay yeah. I said i remember the time i was a little boy dreaming a man i was so young convinced i knew it all people didn't understand. No. no one did what we did back then we had it all so figured out the world that I feed, our hearts on the street the only thing we cared about yeah yeah, yeah. maakt naambaar van de zon